De commissie heeft meer tijd nodig om klachten van de kandidaten te behandelen. Beide kandidaten, Mohamed Morsi en Ahmed Shafiq, claimen de overwinning. Er zijn ongeveer 400 klachten over de verkiezing ingediend. Een van de managers bij tankopslagbedrijf Otfiel in Rotterdam heeft per direct zijn functie neergelegd. Volgens het bedrijf neemt manager Van der Zanden hiermee de verantwoordelijkheid voor het ontbreken van de benodigde vergunningen voor lopende projecten. Otfiel Terminals Rotterdam kwam dit jaar verschillende keren in het nieuws door ongelukken en overtredingen van de milieuwetgeving. Bleken geregeld gevaarlijke vloeistoffen te zijn weggelekt, zoals stookolie, benzine en fosforzuur, zonder dat het was gemeld. Verder heeft het bedrijf dwangsommen opgelegd gekregen... wegens gebrekkig onderhoud, gevaarlijke situaties voor het personeel... en tekortkomingen aan de brandblusinstallaties. De Pakistanse president Zardari heeft de minister van Textiel, Shahabuddin... voorgedragen als nieuwe premier. Dat meldde Pakistanse media. Deze week verklaarde het Pakistanse hoge rechtshof premier Gilani ongeschikt. Gilani was veroordeeld voor minachting van het hof... En iemand die is veroordeeld kan in Pakistan geen openbaar ambt uitoefenen. Vannacht droeg president Sarari Shahabuddin voor. Morgen stemt het parlement over de benoeming. Shahabuddins partij, de Pakistanse Volkspartij... heeft een ruime meerderheid in het parlement. De Palestijnse beweging Hamas is bereid tot een wapenstilstand met Israël. De militaire vleugel van Hamas wil de raketbeschietingen op Israël staken... als ook Israël stopt met vechten. Egypte heeft bemiddeld om het staakt het vuren tot stand te brengen... Israël heeft nog niet gereageerd. Sinds maandag zijn er over en weer beschietingen aan de grens tussen Israël en de Palestijn in de Gazastrook. Die begonnen nadat een Israëlische burger was omgekomen door een raketaanval. Zeker acht Palestijnen zijn omgekomen door luchtaanvallen die Israël daarna uitvoerde. Verschillende Israëli's raakten gewond door raketvuur uit Gaza. De Nationale Postcode Loterij is niet van plan om zes mensen 2500 euro te betalen. De loterij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. Die bepaalde gisteren dat de loterij de deelnemers moet betalen. En dit omdat het bedrijf hen had misleid. De zes die de zaak aanspanden wonnen met een code in een brief een bedrag van 2500 euro. Maar nadat ze, nadat ze de bon hadden ingestuurd ontvingen ze niets. Volgens de loterij ging het in de betreffende brief maar om een, kans, om een kans om dit bedrag te winnen... dat zou op de achterkant van de brief staan. Volgens de rechter werden de mensen misleid. De voorwaarden op de achterkant van de brief kwamen niet overeen met de inhoud ervan. In de Amerikaanse staat Florida is de politiechef ontslagen... die verantwoordelijk was voor het optreden van het korps in de zaak Traven Martin. De zaak leidde tot veel ophef in de Verenigde Staten... Dat de politie eerst de verdachte die de tiener doodschoot niet wilde oppakken... Traven Martin werd doodgeschoten door een burgerwacht... omdat hij zich verdacht zou hebben gedragen. Volgens veel Amerikanen was het de moord met racistisch motief. De burgerwacht werd uiteindelijk toch aangehouden... op beschuldiging van doodslag. De Roemeense ex-premier Adrian Nastase heeft geprobeerd zelfmoord te plegen. Hij ligt gewond in het ziekenhuis. De ex-premier schoot op zichzelf toen bleek dat hij toch de cel in moet... Het Hoge Rechtshof in Roemenië bepaalde dat een eerder opgelegde straf... van twee jaar celwegens corruptie gehandhaafd blijft. De sociaaldemocraat Nastase sluisde tijdens zijn premierschap... van 2000 tot 2004 ruim anderhalf miljoen euro weg naar de partijkas. Dan het weer nog. Vanochtend wolkenvelden, afgewisseld door zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe... en dan kan er een onweersbui voorkomen... Vanavond trekt een actief regengebied over... waarbij kans is op zware windstoten en onweer. Morgen stapelwolken en zon, met smiddags wat buitjes... en dan wordt het 19 graden. ANRB Verkeersinformatie. Op de A28 Zwolle richting Utrecht staat de langste file van het moment. Tussen Nijkerk en Leus de Zuid, 10 kilometer. staat daar een auto in brand. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27... Het andere probleem zit in het zuiden op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Malden en Nijmegen is de weg dicht. Er is daar technisch onderzoek gaande na een ongeluk. Er staat file tussen Kuik en Malden, 4 kilometer. Verkeer vanuit Venlo kan beter omrijden via Eindhoven en Den Bosch. over de A67, de A2 en de A50. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is... juist, voordeel.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 NOS Radio In journaal, Marcel en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is zeven minuten over zeven. Het netcarpersoneel in Boorn legt voor de zoveelste keer het werk neer. Ze zijn boos op moederbedrijf Mitsubishi en leggen straks uit waarom. Eerst naar Griekenland. Want in Athene wordt vandaag, na verwachting, de nieuwe Griekse regering van premier Samaras bekendgemaakt. Vier dagen na de verkiezingen is er bijna een akkoord over een coalitie van conservatieven, socialisten en de kleine linkse partij. Correspondent Connie Keeser in Athene. Connie, weet jij al hoe die regering eruit komt te zien? Nou, nog niet uh, officieel. Hoewel natuurlijk uh, allerlei namen hier uh, rondzingen. Uh, ja, officieel is nu alleen nog bekend wie de minister van Financiën is. Dat is Vasilis Rapanos, de bestuursvoorzitter van de grootste staatsbank in Griekenland. De Nationale Bank. Uh, maar we verwachten wel dat uh, ook de andere leden van de Griekse regering uh, vandaag uh, bekend gaan worden. En waarschijnlijk wordt er toch een kabinet uh, ja, van uh, ja, politici, uh, academici en technocraten. Uh, en ja, uh, voor het eerst heeft Griekenland daar met een, een coalitie-regering van drie partijen. Ja, maar dan met ministers, zoals jij aangeeft, zonder ja, directe politieke kleur. Is dat vooral, Corny, om imago-schade te voorkomen? Dat is natuurlijk enorme impopulaire maatregelen Ik moeten nemen. Ja, van de kant van de socialisten en democratisch uh, links is, is dat wel zo. Uh, bij de socialisten ligt het iets anders... omdat ze natuurlijk ook uh, ja, de, bij de verkiezingen uh, ja, verpletterd zijn, zal ik maar zeggen. Dus die hebben ervoor gekozen om... Uh, uh, ja, de, in ieder geval geen vooraanstaande leden, geen parlementsleden van hun partij in de regering te benoemen. Maar er zullen wel figuren inkomen die gelieerd zijn aan die twee linkse partijen. De conservatieve Samaras zal natuurlijk wel ja, naast de medewerkers van hem en andere leden uit zijn partij in de regering gaan zetten. Maar het zijn dus bewust mensen die koning niet zo'n band hebben uit het verleden dat ze niet zo besmet zijn geweest... Precies. En dat, dat, is, dat geldt zeker voor de, de, de socialisten. Uh, nou, Democratisch Links is een nieuwe partij. Dus, uh, dat zullen nieuwe mensen zijn die dan aangewezen worden. En ja, van de kant van de conservatieven moeten we het nog even afwachten. Dus er zullen best wel een paar bekende politici in de regering komen. Maar uh, ja, dat zijn, uh, dat zijn niet uh, de politici die zeg maar een besmet verleden hebben. Ja, nou zeiden we al, uh, er zijn heel wat impopulaire maatregelen die, die genomen moeten worden wordt heel wat verwacht vanuit de EU en het IMF. Wat is het eerste dat deze nieuwe regering moet doen, Connie? Nou ja, ze moeten natuurlijk dat uh, bezuinigings- en hervormingsprogramma weer op de rails zetten. Want ja, door uh, de verkiezingsperiode is, uh, is het natuurlijk wel duidelijk dat, uh, dat Griekenland achter is geraakt. Uh, ja, tegelijkertijd heeft premier Samaras eigenlijk gisteren al aangegeven... En daar... Dat, daar zijn de socialisten en democratisch links het ook mee eens... dat uh, hij wil opnieuw onderhandelen over de voorwaarden van het steunpakket. En meer tijd om nieuwe bezuinigingen door te voeren, want die komen eraan. En verder heeft hij ook beloofd om in ieder geval uh, ja, de Griekse bevolking een beetje te helpen. Uh, want die wordt natuurlijk zwaar getroffen door de recessie en de crisis nu. En ja, met een miljoen uh, meer dan een miljoen werklozen moet er ook aandacht zijn voor... Nieuwe banen voor groei en dergelijke. Mm, heeft Griekenland daar dan nog wel geld voor? Nou ja, dat, dat is het probleem. Het geld uh, raakt hier ook op. op. Uh, ze hebben in mei uh, nog een deel van de tranche uh, van het laatste pakket uit februari van uh, de Europese... Unie en het IMF gekregen. Daar was uh, een bedrag van 1 miljard is toen achtergehouden. Dus ja, men hoopt er hier eigenlijk een beetje op dat dat gauw loskomt. Maar ja, over uh, uh, de volgende tranche, uh, daar moet uh, de trojka over beslissen. De inspecteurs die hier... Hier in Athene weer komen en die dan rapport, eerst rapport moeten uitbrengen. Die zullen zich binnenkort melden. Connie Keizer hoort u vanuit Athene. Het eigen land. Kleine scholen dreigen steeds vaker te verdwijnen in de kleine dorpen. Door de ontvolking van het platteland hebben ze vaak de grootste moeite... om genoeg leerlingen te trekken. Zo ook in het Groningse Visvliet. De plaatselijke christelijke basisschool met 33 leerlingen... moet fuseren met een grotere school in het nabijgelegen Grijpskerk. Maar ja, de ouders verzetten zich daartegen. Gistermiddag werd de school bezet en afgelopen nacht is er zelfs geslapen. Verslaggever Menno Reemeijer was erbij. We zeggen lekker, lekker, lekker, lekker. lekker, lekker, lekker Aan het begin van de avond. Lekker. wordt het eten opgediend. Lekker. en eten op het schoolplein. Leuk! Leuk! En lekker! Leuk. Doe je ook niet iedere dag hè, eten op school? Nee. Waarom nu wel? Omdat we hier blijven slapen. Waarom blijven, blijven de kinderen slapen en eten op school? Omdat de school. Uh, ...bezet is en uh, om actie te voeren uh, voor uh, nou ja, dat wij de school open willen houden in het dorp. Zegt een van de moeders die de pannenkoek aan het snijden is voor... Uh, ...zo klein dat hij nog niet op school zit, denk ik. Nee, nee joh, hij is nu net twee. Ja. En uh, ja, we hopen dat hij over twee jaar toch hier uh, naar school kan blijven gaan. Waarom ja, is het zo belangrijk dat hij hier op school gaat en niet naar uh, de Grijfskerk. Omdat het gewoon uh, goed is om hier uh, in het dorp uh, contacten te hebben met de andere kinderen. En het is mooi dichtbij. En voor zo'n kleine gemeenschap is het gewoon goed om het uh, ja, hier open te houden. Hebben jullie hier op school? Ja, ik zit hier op school. Ik zit in groep 8. oh, dus jij gaat de sluiting niet meer meemaken. Nee, maar ik heb heel veel medelijden met mijn broertje. Oh, jij zit hier ook op school. Je hebt zij heeft zijn mond vol doorkouwen. Praat ik nog even met je zus. En wat is nou zo leuk in zo'n klein schooltje als dit met maar 30 kinderen? Nou, je kent iedereen. Onder wie haar broertje, die zijn mond inmiddels leeg heeft. Ja. Wat is er voor jou nou zo leuk in deze school? Waarom ga je niet gewoon straks lekker naar de zomervakantie in Grijpskerk? Nou. Groter, meer vriendjes? Nou, um, omdat ik um, hier heb ik mijn beste vrienden en die wil ik graag niet kwijt. En ik hou niet zo van drukke omgevingen en dan is een school van honderd kinderen niet zo heel erg fijn voor mij. En um, het is ook dichtbij. Je kunt er lopend naartoe. Ik denk dat, ja, ik heb er nog een goed in. Ja, geef mij. En als de pannenkoeken op zijn en nog even op het schoolplein is gespeeld... dan gaat alles naar binnen voor het avondprogramma en uiteindelijk om te slapen op school. Kussengevecht hoort er natuurlijk ook bij. Matrassen komen mee, de slaapzakken komen mee, de kussens komen mee. Oh, helemaal klaar voor de nacht dan? Eh, uh, ja, eigenlijk wel. Uh. Hoe, hoe gaat het worden, dames? Wordt het... Wat zeg je? Heel gezellig. Trasjes worden uitgelegd, ouders zijn erbij. Gaat u ernaast liggen? Uh, er tussen, tuurlijk. Politieagentje spelen. Nee hoor, nee, helemaal niet. Laat u lekker in gang gaan en... Op een bepaald moment grijp ik in. Wij okay. moeten we gaan slapen. Die paar uur, die dan <laughs> nog rest. Ja, precies. Lekker ja. keten. Hoort er kamp. Precies. Ja, ja, het is een feestje ook. Voor de kinderen vieren hoe ontzettend superschool dit is, toch? Ja, ja precies. Ja. Maar de toekomst? Ja, de toekomst is somber. Ja, Want ja. het bestuur heeft vandaag ook al gezegd: Heel we blijven duidelijk. bij ons ja, standpunt. Precies. School gaat dicht. Ja, ja. Fusie. Star, ja. Star, ja. Helaas. In ieder geval nog de goede herinneringen. Ja, we hebben er nu weer een herinnering bij in elk geval. Een van de initiatiefnemers van de actie en ook een van de ouders die op school is blijven slapen. Sjan Gutman. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u nog geslapen? Uh, nauwelijks. Vanwege de zorg om de school of vanwege de chaos van afgelopen nacht. Nou, de chaos. En uh, ze hebben heel hard hun best gedaan om uh, net te doen alsof ze aan het slapen waren. Maar ja, dat ging toch niet helemaal. Nee, het is natuurlijk ook heel spannend voor die kinderen, kan ik me voorstellen. Ja, dit, dit, hebben, ze, dit, ja, dit hebben ze nooit meegemaakt natuurlijk in de school. Waar ze normaal uh, gewoon uh, hun onderwijs krijgen, gaan ze nu opeens slapen. Ja. En ook dan in zo'n uh, zo setting, dat uh, is wel heel apart. Hoe moet het nou verder, meneer Gutman? Want we hoorden het ook al in de reportage, het schoolbestuur houdt voet bij stuk. Um, ja, de, en dus gaat de school dicht, zo lijkt het. Uh, ja, het schoolbestuur heeft, uh, heeft nog niet uh, bewogen, zeg maar. Maar ik denk dat er wel, uh, wel mogelijkheden zijn. Uh, de, de, de politiek van Zuidhoorn heeft zich er uh, weer mee bemoeid. Dat hadden ze al heel vaak gedaan. Maar... En uh, er zijn mogelijkheden. Dus u bent iets positiever. Uh, blijft u dan ook actie voeren? Uh, ja, alleen niet op deze manier. We gaan weer uh, op papier en in gesprek natuurlijk met... Uh... Penta Primair en eventueel uh, de gemeente weer. Is het haalbaar? Is het wel realistisch om um, ja, zo'n kleine school... met relatief weinig leerlingen te laten bestaan op zichzelf? Ja, dat hangt er vanaf waar je naar kijkt. Als je kijkt naar de kwaliteit, dan is de kwaliteit hier heel hoog. Ja, dat zal, ja. En uh, Penta Primair heeft 25 scholen en wij staan op nummer 2. Mm. Maar financieel is het natuurlijk uh, wel, wel een iets groter probleem. Maar ja, misschien dat daar... Uh, ...een mouw aan te passen is. Ja, dus u zegt dan, er zijn mogelijkheden. Waar denkt u dan aan? <tus> nou, dan denken we in ieder geval aan... Uh, ...het hele traject eens even opnieuw doen. En uh, dit, We zijn wel voor een uh, verdrongen feit gezet. en Dat voelt niet goed. En dat, dat leidt ook ja. uiteindelijk tot, tot dit soort acties... ...omdat er geen draagvlak voor de maatregelen is. En wij hopen dat, uh, dat we dat eens even rustig opnieuw kunnen gaan doen. Ja, maar zicht dus op een constructie waarin deze school kan blijven bestaan... ...is het dus nog niet? Nou, dan horen we nog van u, ja, meneer Guttman. Wij laten weer van ons horen. Hartelijk dank dat u okay. even te woord wilde staan. Jan Guttman, goedemorgen. De Oranje mannen lieten het danig afweten op het EK Voetbal. Dus moeten we het hebben van de Oranje vrouwen. In de kwalificatie voor het EK volgend jaar 2013 deden ze goede zaken. We spreken straks een van de speelsers die het doel goed weten te vinden. Is naar de files Wijnand-Zwaan. Nog steeds dat uh, probleem van de autobrand? Op de A28, ja. Maar de rijstroken zijn weer vrij, dus dat is goed nieuws. Het is op de rijbaan richting Utrecht. Tussen Nijkerk en Amersfoort staat nog 9 kilometer Fiede. En de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is dicht bij Malden... door technisch onderzoek na een ongeluk. Omrijden richting Nijmegen kan via Eindhoven en Den Bosch. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dure wijnglazen van kristal, schitterend glanzende borden, blinkend bestek. Het wordt deze tijden van economische tegenspoed veel minder verkocht. En steeds meer glas- en aardewerkwinkels gaan dan ook over de kop. In 2003 waren er volgens marktonderzoeken locaties bijna 400. Nu nog amper de helft. Maar als je goed zoekt, zijn er wel lichtpuntjes te vinden. Verslaggever Jeroen Schutijzer op bezoek bij De Candelaar in Gouda. Dat is nou hartstikke mooi... En duur service. Het is een mooi servies met een vrij hoge prijs, maar dat is het ook wel waard. Het is een prachtig mooi decor. Het is een hele harde kwaliteit. Dus zoiets is een sieraad op tafel. Hoeveel kost één zo'n bord? Mm, 20 euro, zo'n beetje. Ja, en nou zitten we in een moeilijke tijd. Piet Heij van de Kroon. Hebben mensen nog wel geld voor dit soort... Uh... Er zijn uiteraard altijd mensen die hier nog wel geld voor hebben. Maar je merkt wel dat mensen ook, als ze zoiets aanschaffen, dat ze toch wel het idee willen hebben dat ze een deal willen sluiten. Ze willen er ook niet altijd meer de hoofdprijs voor betalen. Dus als ik voor 15 borden kom, dan zeg ik tegen u: van ja, maar dan wil ik niet 15 keer uh, 20 euro betalen. Zo ongeveer, zo ongeveer. Vorig jaar had u rond deze tijd opheffingsuitverkoop. Onze uh, zaak bestond op dat moment 60 jaar. Wij merkten aan de teruglopende omzetten... dat het niet meer mogelijk was om op deze manier door te gaan. U wilde de stekker eruit trekken. En wat gebeurde er toen? We hebben uh, gecommuniceerd naar de consument toe... dat we dus met het bedrijf zouden gaan stoppen. En vanaf dat moment is het hier verschrikkelijk druk geworden. Dus we hebben eigenlijk ongelooflijk veel verkocht. Ik zie dat wel eens he, bij zo'n winkel met opheffingsuitverkoop. Dan krijg ik toch altijd een beetje het gevoel van medelijven. Ja, ja, nu komen de mensen wel. Ja. Als het te laat is. Ja, dat is van de ene kant ook wel zo. En dat is een beetje een dubbel gevoel. Maar van de andere kant is het ook zo. Het is een hele goede manier op dat moment om van je spullen af te komen. Zag u het ook als steun? Ja, zeker. We hebben heel veel positieve reacties gehad. Of positief, mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar mensen die het wel heel erg vonden dat we stopten. En dat heeft ons ook wel een beetje aan het denken gezet. Kennelijk vormden we toch een stukje interieur van de stad. Dus u dacht van, nou, misschien moeten we wel een doorstart maken. Uh, ja, merkte we dat het eigenlijk alleen maar drukker en nog maar drukker werd. Dus de klanten bleven komen en zo sterk dat bijna na verloop van tijd onze totale voorraad eigenlijk al verkocht was... en we zo substantievelijk steeds meer partijen erbij gingen kopen... die we ook konden verkopen. En ik zie overal in de winkel nu 50% korting, 20%, 25%. We hebben besloten om scherper in te kopen, slimmer in te kopen... ons te beperken tot van de bekende mooie leveranciers... alleen nog maar de aanbiedingen te kopen. En vervolgens daar zelf ook nog een stukje marge bij in te leveren, waardoor je soms op hele, hele scherpe prijzen kan. Want u moet opboksen tegen de internetwinkels. Maar houdt u dat vol, alleen maar die prijzen verlagen? Nou, wij denken dat het de enigste manier is op dit moment... om de crisis door te komen. Ik denk dat een van de grootste problemen van ons soort zaken is... dat er een enorm hoge drempel is. Heel veel mensen durven vaak niet zo'n winkel binnen te gaan. Heel veel mensen gaan natuurlijk voor hun messen en vorken naar de blokker, HEMA... IKEA. Hè? Ja, dat is natuurlijk uh, een goed recht. Zijn dat vorken die je zo kunt buigen? Nou, dat zal ongetwijfeld ook wel een goede kwaliteit zijn, hoor. daar gaat het niet om. Ik denk wel eens: we leven in een wegwerpmaatschappij. En wat is er nou mooier om iets te kopen waar je de rest van je leven plezier van hebt? Negen minuten voor half acht is het. weer luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Um, nou, een keer goed nieuws van een oranje elftal. Nou, niet van de mannen, helaas, maar van ons vrouwenteam. Dat heeft gisteravond namelijk overtuigend gewonnen van Servië. 4-0. was voor de vrouwen de tiende en laatste wedstrijd... in de kwalificatieronde voor het EK in 2013. Maar er moeten in de pool nog wel wat partijen worden gespeeld... om te weten waar oranje in de pool eindigt. We hebben nu contact met Manon Melis, topscorer van het elftal... Goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd met de overwinning. Ja, dankjewel. 4-0, dat klinkt als een makkelijke wedstrijd. Uh, nou ja, we hebben inderdaad een uh, aantal kansen gehad. En uh, op zich was het wel een makkelijke overwinning. Maar uh, het was gisteren 36 graden, dus de weersomstandigheden waren vrij moeilijk. Maar uh, we hebben gewoon goed uitgespeeld, uh, goed positie gespeeld. En uh, ja, geduldig geweest. En jij weet het doel, ik zei het al eerder in deze uitzending, makkelijk te vinden, hè? Uh, nou ja, ik, ik sta aan de spits en uh, ik scoor nog wel eens. <laughs> Daar vaak voor. Je bent topscorer alle tijden van Oranje. Ja, dat klopt, ja. Nou, ook daarmee gefeliciteerd. Ja, dankjewel. u wel. Dat, Jullie zijn al vroeg wakker, uh, alweer op ja. de terugweg? Ja, we zijn uh, nu op het vliegveld en uh, we vliegen over een uurtje. Dus uh, we moesten er erg vroeg uit vanmorgen, maar uh, we zijn lekker op tijd terug in Nederland, dus dat is ook al fijn. Ja, en is nu uh, met deze overwinning het EK al uh, bereikt? Want uh, Lara zei het net al, moeten nog wat wedstrijden uh, gespeeld worden. Hoe afhankelijk zijn jullie van de anderen? Uh, nou ja, op dit moment uh, staan we nog bovenaan in de pool, maar Engeland uh, heeft nog twee wedstrijden. Dus als ze uh, die allebei winnen, staan ze weer boven ons. Uh, maar we hebben een hele goede kans om beste nummer twee te worden van alle pools. Dus uh, ja, de andere pools zijn ook nog niet uitgespeeld, dus we moeten nog wachten tot september. Maar zoals het er nu uitziet, uh, uh, worden wij denk ik beste nummer twee. Hmm. Dus dan zijn we ook rechtstreeks geplaatst voor het EK. Ja precies, maar je hebt het dus niet helemaal in eigen hand? Nee, nee, nee we moeten nog afwachten, maar uh, ons eigen concurrent, Schotland, uh, die heeft nog drie wedstrijden en ook nog tegen Frankrijk. Uh, en uh, ja, dat lijkt me onwaarschijnlijk dat ze die winnen, maar okay. het weet natuurlijk nooit. Dus het is nog afwachten, maar uh, ja, we staan en, er gewoon heel erg goed voor. En mocht het nou niet lukken dat jullie de beste nummer twee worden, dan is er nog een mogelijkheid, geloof ik, hè? Ja, uh, als we niet de beste nummer twee zijn, dan spelen we nog een uh, play-off-wedstrijd. Dus uh, alle nummer twee spelen dan tegen elkaar, of een uit- en thuiswedstrijd, en dan, uh, ja. Moeten we ons zo kwalificeren. is dus dat... dus nog even afwachten. Ja. En als dat dan lukt, heeft Nederland dan echt iets te zoeken op dat EK? Zijn we kanshebber? Ja, ik denk wel eigenlijk. Uh, een paar jaar terug hebben we ons voor het eerst geplaatst voor een eindtoernooi. Ook het EK. En toen zijn we helemaal tot de halve finale doorgedrongen. Uh, dat was, ja, vier jaar terug was dat. Of nu drie jaar terug. Maar... Uh, ja, toen hadden we hadden wel een heel jong team en ik denk dat iedereen wel is gegroeid in die afgelopen vier jaar. En uh, zoals we nu uh, spelen, hebben we toch wel enorme stappen gemaakt. Dus uh, ja, we hebben zeker wat te zoeken daar. Manon, wij zetten al ons geld op jullie. Ja, doe dat. Ja? ja Succes. Zijn. En wij hopen Dank samen wel. met jullie dat jullie rechtstreeks geplaatst zullen worden voor het EK. Ja, dat hoop ik ook. Leuk. Dank, Dank, Dank u wel. Manon Melis, doe. topscoorder van het uh, Oranje Elftal, Dames Elftal. En uh, topscorer alle tijden van o -1. Voor de vierde keer in korte tijd legt het netcarpersoneel het werk neer. En dit keer werken ze de hele dag niet en worden er vandaag geen auto's in Born gemaakt. De werknemers zijn boos omdat moederbedrijf Mitsubishi maar blijft weigeren te praten over een vertrekregeling. Zonder overname gaat de fabriek eind van dit jaar dicht. Henk van Rees van FNV Bondgenoten, goedemorgen. Hey, goedemorgen, u Dan kunnen wij ons voorstellen dat de sfeer onder de werknemers niet goed is. Nee, dat uh, ziet u goed, uh, want in februari heeft Mitsubishi in ons toegezegd van we gaan en tegelijkertijd zoeken naar een opvolger voor Mitsubishi, een nieuwe overname. Maar tegelijkertijd, voor het geval dat dat niet gaat lukken, moeten we zorgen dat we een sociaal plan uh, op de plank hebben liggen. En die laatste toezegging is aan ons wel gedaan, overigens ook aan de heer van Hagen van Economische Zaken. Maar die komt men niet na en daarom dat wij dus uh, in sfv vette vorm actie in het voeren zijn. En dat leidt vandaag inderdaad, zoals u aangegeven geeft tot een dag niet werken. Maar wacht even, er is al wel het een en ander toegezegd... maar nog niet zwart op wit gezet? Moeten Jawel, we het zo zien? Is, uh, uh, er is toegezegd uh, in februari door Mitsubishi... van we gaan met jullie vakbonden aan de slag... Uh, om uh, tot een sociaal plan te komen... voor het geval dat het niet lukt uh, om een overname te realiseren. En die toezegging is gedaan. En uh, wat ik zeg ook aan minister uh, Vragen. Maar die komt men niet na. En ja, we zeggen toch een man een woord een woord... En de mensen willen graag, want half juli is er een collectieve zomervakantie bij NETCAR. En de mensen willen graag voor juli, voordat ze, half juli, voordat ze met de vakantie gaan, duidelijkheid. En natuurlijk zetten wij ontzettend veel kaart op dat er een doorstart kan plaatsvinden en de mensen aan het werk kunnen blijven. Maar ik moet er gewoon ernstig mee rekenen dat dat toch ook niet gaat lukken. En dan moet je de mensen voordat ze met vakantie gaan duidelijkheid bieden over vertrekregelingen, van werk naar werk, helpregelingen, dat soort zaken. Hmm. Maar goed, het is al de vierde keer, Lara zei het al, het maakt blijkbaar niet zo heel veel indruk. Moet u ook eens dan niet bij meneer Verhagen van Economische Zaken aankloppen, of dat die nog eens actie onderneemt? Dat hebben we uiteraard ook gedaan. En die heeft ook gezegd dat hij zich verstaat en verstaan heeft met Mitsubishi. Maar dat leidt nu niet tot garen op de klos. Het zag er naar uit, overigens, dat we deze week aan tafel zouden komen. Ook denk ik onder druk van de voorgaande acties. Maar dat gaat alsnog uh, niet door. Ik had gedacht dat we gisteren al aan tafel zouden zitten. Niet gebeurd, uh, dus uh, moeten we een tandje bijzetten. En worden er vandaag geen auto's geproduceerd. Ja, en ondertussen uh, hoopt u nog op die uh, doorstartmogelijkheden... overname door VDL, een toeleverancier voor uh, de auto-industrie uit Eindhoven. Hoe, hoe, hoeveel is, is, is, is die hoop terecht? Hoeveel zekerheid heeft u daarover? Ja hoor, kijk, de, de, dat zit echt in de laatste fase. Er moeten, zoals ik het begrijp, nog een aantal punten op die gezet worden. Maar het ziet er ernaar uit uh, dat uh, VDL inderdaad tot overeenkomst komt met Mitsubishi over die overname... Mm -hmm. En dat is een belangrijke mijlpaal, maar dan zal er nog iets anders moeten gebeuren. Want dan zal er nog een andere partij moeten zijn uh, die auto's of andere activiteiten laat doen. Uh, uh, terwijl Netcar in handen is gekomen van uh, VDL, omdat VDL die fabriek met 1500 mensen niet kan uh, vullen met eigen uh, productieactiviteiten. Dus VDL dat... alleen is niet genoeg? Nee, nee. en dat zit ook in een, uh, in een stadium van dat de verwachting is... dat begin juli daar duidelijkheid over gaat komen. Maar dat kan dus lukken, maar dat kan ook niet lukken. En vandaaruit dat we dus nu op twee scenario's bezig zijn. Ja, duidelijk. Henk van Rees van FNV Bondgenoten. Dank dat u even een uh, toelichting wilde geven van ons. Graag gedaan.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 Uh, lokale tijd. En met name wat kustdorpjes in het oosten van het land, het uh, indianendorp Galibi, is uh, zwaar getroffen. zijn uh, daken van de huizen gerukt, schepen gezonken, uh, boten gezonken moet ik zeggen, geen grote schepen. Maar ook hier in Paramaribo zijn uh, een aantal gebouwen zwaar beschadigd en zijn bomen omgewaaid en op auto's terecht gekomen. Politie, brandweer en militairen zijn ingezet om te helpen. Het is nu nacht in Suriname. Hoe de schade is, kan pas bij het daglicht worden vastgesteld.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 als Morsi wint, dan is Shafiq de eerste die hem feliciteert, zegt Shafiks woordvoerder. De kiescommissie kan nog niet zeggen wanneer de winnaar van de verkiezingen in Egypte wel bekendgemaakt kan worden. Bij een ongeluk op de A73 is een chauffeur aangereden die naast zijn vrachtwagen stond. De man is daarbij omgekomen. Ongeluk gebeurde tussen Malden en Dukenburg bij Nijmegen.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 In de Amerikaanse staat Florida is de politiechef ontslagen in verband met de zaak Traven Martin. De zaak zorgde voor veel ophef, omdat de politie eerst de burgerwacht die de zwarte tiener doodschoot niet wilde oppakken. Uiteindelijk werd de man toch aangehouden en aangeklaagd, maar niet veel later werd de aanklager van de zaak gehaald. Er is nog veel onduidelijk, zegt deze verslaggever. De niet De Decides not to prosecute, fired. What's the here? What's the misconduct? You don't usually fire somebody unless they've done something wrong. De zwarte tiener Trayvon Martin werd doodgeschoten door een burgerwacht omdat hij zich verdacht zou hebben gedragen. Veel Amerikanen denken dat de jongen is doodgeschoten om racistische redenen. De nationale Postcode-loterij is niet van plan om zes deelnemers 2500 euro te betalen vanwege misleiding. De Loterij gaat in hoge beroep tegen een uitspraak van de rechter.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 Ja. De rechter gaf de zes gelijk. Voorwaarden op de achterkant van de brief kwamen niet overeen met de inhoud ervan. Maar de postcode-loterij laat het er niet bij zitten en gaat dus in hoger beroep. Dit krijgt nog een staartje. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Vandaag geeft de zomer ons een kort voorproefje. Maar helaas is het alweer snel gedaan. als aan het einde van de middag een felle buienlijn het zuiden van het land nadert. Vanochtend bereikt de zon vooral de Noordoostelijke helft van het land.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 U hoort het al in het nieuws, de A73 van Venlo naar Nijmegen... is dicht tussen Malden en Nijmegen-Dukenburg na een ongeluk van afgelopen nacht. Er staat inmiddels file tussen Haps en Malden, 7 kilometer. Er is nu technisch onderzoek aan de gang. Verkeer vanuit Venlo naar het noorden kan beter omrijden via Eindhoven en Os. Om succesvol internationaal te kunnen ondernemen... wil je overal snel kunnen reageren.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 minuten over half Goedemorgen U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl of radio1.nl. Het moet de nieuwe schaatstempel van Nederland worden als het aan de initiatiefnemers ligt met twee 400 meter banen, alle mogelijke faciliteiten en dat alles goed bereikbaar in Almere. Ze denken het megaproject zonder overheidsgeld te kunnen bouwen. Gisteravond presenteerden ze hun plannen. Matthijs van der Wiel was erbij. Aan ambities geen tekort. Ze willen het snelste ijs, de beste bereikbaarheid, de beste trainingsfaciliteiten, de beste accommodaties, samenwerking met scholen en met de wetenschap. Ze willen de beste klimaatbeheersing en dat allemaal energiezuinig. Niet één, maar twee 400 meter banen, maar ook ijs voor kunstrijden, short track, ijshockey en zelfs een nagebouwde bobsleestart. start. Er moeten 20.000 toeschouwers in kunnen, veel meer dan in Tialf. Heel concreet zijn de plannen nog niet... maar het is voldoende om iedereen bij de presentatie enthousiast te krijgen. De schaatsbond, de KNSB, Arie Koops. Ik denk dat er in Nederland uh, een tekort aan ijs is. Er uh, willen meer mensen schaatsen dan er plek is op de ijsbanen. Zeker ook in, uh, in een Randstad waar heel veel mensen wonen. En het is niet te verkroppen dat ze in Kazachstan, het land van Borat... een mooiere ijsbaan hebben dan wij in Nederland schaatsland nummer 1. Nou, los van boorrad, maar... Iedereen vindt dat prachtig, die ijsbaan in Astana. Waar het ons veel meer om gaat, dat we echt de topsportfaciliteiten ook krijgen. Waar we ook zeg maar, heel veel onderzoek en innovatie kunnen doorvoeren. Waar we het snelste ijs uh, kunnen hebben van de wereld, dan wel voor laaglandbanen. Waar we gewoon altijd terecht kunnen om goed te kunnen trainen. Dat geldt niet alleen voor lange baanschaatsen, dat geldt ook voor de shortreckers. Gaat hij er komen? Uh, weet ik niet, dat, dat vind ik moeilijk om in te schatten. Het is natuurlijk... Zo juich alsof hij er al stond. In die zin ben ik ook maar een trend En dan is het toch eerst zien, dan geloven. En we wachten graag op het vervolg. En proefschaatsers? Gerritsen. Voor de echte topsport zeg maar, is het natuurlijk geweldig als er zo'n baan komt. Maar daarbij is het ook super interessant dat je daarbij kan studeren ook. Dat alles zeg maar, op één gebied is. Het is nu niet ideaal in Nederland? Dat vind ik niet, nee. Als je in Calgary kijkt... Daar zijn alle Nederlandse schaatsen altijd heel erg enthousiast over. En het is mede omdat daar een bepaalde sfeer heerst. Een topsportsfeer, je hebt daar een overdekte atletiekbaan... en je hebt daar de universiteit vlakbij. En dat zou je hier in Almere ook kunnen krijgen, willen krijgen. Ja, dat, ja, dat is natuurlijk mijn droom. En zelfs de directeur van TIALF... Zegt dat hij enthousiast is. Weet je, ik, ik, hoe meer ijs er komt in Nederland, hoe beter het ook is voor, voor welke ijsbaan, dus ook TIAF dan ook. Dus, dus op zich. Straks is er een concurrent voor de wereldbekerwedstrijden, voor dat WK. Dat zou kunnen, maar uh, um, wij zijn bezig om een nieuwe TIAF te creëren. Ik bedoel, wij hebben de ervaring, wij hebben de geschiedenis, uh, wij hebben de kennis. Dus ik verwacht niet dat dat 1, 2, 3 uh, zomaar uh, zal worden weggegooid. Volkert Buiter, initiatiefnemer. Als je het allemaal zo aanhoort, uw plannen, je zou het bijna grootheidswaan noemen. Ja, dat zou ik zeggen, dat is weer typisch Nederlands. We zijn te bang voor grote dingen en dan zeggen we het gaat niet goed met de economie. Dat is toch jammer. Iedereen let op de centen en u wilt zoiets uit de grond stampen. Hoe kan dat? Door een businessplan te maken waar geld aan verdiend wordt. En dat doe je door zo'n ding multifunctioneel te maken en dat die de hele dag wordt gebruikt. Want alle andere ijsbanen worden maar 180 dagen gebruikt en dan ook nog heel slecht geprogrammeerd. Wat gebeurt er bij u dan op de andere dagen? Alle dagen zijn gevuld of met schaats of met evenementen. En daar is al vrij veel belangstelling voor. Om even heel Hollands te blijven. De gemeente zegt, we helpen, maar we betalen niet. Wie gaat dit in vredesnaam betalen? Er is één grote financier. De afgelopen vier weken hebben zich een aantal andere lijnen voorgedaan. En die zien er uitermate sterk uit. Ja, dat is nog geen mythe zijn. Dat gaan we dus nu niet vertellen, want dit soort processen zijn te gevoelig. Maar u denkt het zonder overheidsgeld te kunnen? Ja, ik denk dat het zonder overheidsgeld kan. Ja, hoe zou dat nou kunnen? Want in Friesland lukt het niet om een nieuw Tielf te bouwen, zelfs met steun van de provincie. Uiteindelijk was er te weinig steun. En hier zou het zonder kunnen. Ja, misschien is dat wel het verschil tussen waar Friesland ligt en waar Almere ligt. Omdat mensen hier te ver ja, vinden? Ja, natuurlijk. Dat heeft niet alleen met te ver te maken, maar ook met de prijs van de kaarten. Veel te hoog. Nu hebben wij heel vaak op de radio reportages uitgezonden over prachtige projecten. Echt, ja. Die klonken te mooi om waar te zijn. Ja. En die zijn nooit gebouwd. Welke zekerheid heeft u dat dit echt gebouwd gaat worden? De garantie dat wij daar 100% ons best voor doen. en dat wij daar echt wel een mega goed gevoel over hebben op dit moment. en dat is echt gestoeld op feiten. Ja, betekent dat de kans dat dit er komt inmiddels tegen naar 75, 80%? Nog geen 100, maar toch wel steeds meer is de verwachting daar in Almere. Matthijs van der Wiel deed het verslag. Ik zat gisteravond op de bank en dacht. wat zou ik eens gaan doen? En toen. Toen dacht ik, morgen... Dan is weer voetbal. Vanavond dus, Tom. Goedemorgen. Ja, dat is even wedden hè? Zo'n ja, voetballoze is, avond. Ja, precies. Tsjechië ja. en Portugal van vanavond. Ja. En daar zullen ze nog geen camera's op de doellijn hebben, hebben staan, Tom. Maar Seb Blatter van de FIFA twitterde ja. wel dat het nu toch onvermijdelijk wordt. Ja, als <lacht> ja. zelfs Seb Blatter gaat twitteren. Ja, dan, dan moet het de wel. Vraag he? is of hij dat zelf kan. Of dat iemand anders dat voor hem gedaan <lacht> heeft. Maar hij heeft in ieder geval getwitterd dat het nu echt moet. En ja, je hoort nu wel overal heel veel stemmen dat het echt niet meer anders kan. Dus laten we hopen dat in dat opzicht het het laatste incident was bij Oekraïne-Engeland. Maar het is wel eerst zien en dan geloof voor. Want er komt altijd nog wel weer een commissie die het even uit kan stellen of zo. Maar laten we hopen inderdaad dat dat nu echt gaat komen. Uh, nou ja, maar zo zei het al: het, uh, het zwarte gat gisteren. Maar gelukkig is er vanavond weer, weer voetbal. Eerste kwartfinale op het EK Tsjechië-Portugal. Op wie zet jij je geld? Ja, dat is een interessante vraag. De krachtverschillen zijn klein in het hele toernooi Tsjechië komt een beetje uit het niets, Verloren van Rusland, heel ruim. Werden al weggeschreven, weggehoond in eigen land. Maar wonnen van Griekenland en Polen hebben niks meer te verliezen. En dat maakt elke tegenstander altijd gevaarlijk. En toch, en toch zet ik mijn geld een klein beetje op Portugal. Uh, van het begin van het toernooi hadden ook moeizame voorbereiding verloren van Duitsland. Maar goed, wij weten er nog alles van. Ze wonnen van de Denen in de laatste minuut zo'n beetje. Ze wonnen van Nederland. Hebben met Ronaldo, uh, man die zijn vorm een beetje hervond. ...heeft tegen Nederland in ieder geval uh, weer zijn gezonde dosis zelfvertrouwen... ...of zelfoverschatting door sommigen genoemd, maar hij maakt er toch wel veel. En uh, ja, Portugal heeft op mij een sterke indruk gemaakt. Portugal is mijn dark horse, zoals ik al een beetje zei. Dus ik zet mijn geld toch op Portugal. Maar het zijn wel allemaal hele close kwartfinales die we te zien gaan krijgen. Want nogmaals, er zijn heel veel ploegen, die hebben niks te verliezen... ...en dat is altijd gevaarlijk voor de tegenstander. Maar toch, dat eurootje van vandaag gaat toch naar Portugal. Wordt een interessant weekend... Uh, maar we moeten het ook nog even over wielrennen hebben, want we gaan natuurlijk hard richting Tour de France. Nieuwe ja. Westra werd gisteren de winnaar van het NK tijdrijden in Emmen, en dat werd hij dus voor Lars Boom. Ja. Valt dat tegen van Boom? Ja, dat is een beetje de vraag. Je kan ook zeggen, het is heel erg goed van Westra. Tweede is in Parijs, het. Nies al, uh, goede tijdritten gereden, aangewezen door de bondscoach Leo van Vliet al voor de Olympische Spelen, Lars Boom niet. En Lars Boom, ja, dat is de alleskunner, zeg maar, waar het te weinig uitkomt, vinden sommige mensen. In ieder geval ook Leo van Vliet, de bondscoach, Je heeft hem nog niet aangewezen. Wel Westra en Terpstra. Terpstra werd derde gisteren. En Lars Boom zegt, ja, dat is allemaal een beetje onzin, want we doen er alles aan. Maar die bondscoach zegt, die Lars Boom, die moet gewoon zijn talent nu eens iets meer laten zien. Nou, een tweede plaats is natuurlijk helemaal niet slecht. En Boom zal waarschijnlijk ook wel naar de Olympische Spelen gaan. Maar die Westra, die maakt dit seizoen wel een stormachtige uh, ontwikkeling door. Gaat ook naar de Tour, zit veel mee in ontsnappingen en kan echt heel goed tijd rijden. Gisteren liet hij dat dus ook weer zien. Ze gingen weg in een dierenpark en uh, ze kwamen er ook weer aan uiteindelijk vlak daar buiten, daar in Emmen. Maar hij heeft hard gereden. En Boom, ja dat blijft een beetje het verhaal van dat hele grote talent, waar je altijd nog net iets meer van verwacht. En de bondscoach denkt het om nog even niet te selecteren, hem te prikkelen. Het wordt vervolgd richting de Olympische Spelen. Goed, dan hebben we het daar nog veel vaker over. Tom, dankjewel. Volgende week een eurotop. En dus komen ministers van Financiën van de Eurolanden vandaag bij elkaar om die top voor te bereiden. En natuurlijk gaat het weer over de usual suspects. Spanje, Italië en Griekenland. Eerst naar uh, de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan met een uh, naar bericht over de A73. Daar is een uh, truckchauffeur, vrachtwagenchauffeur, doodgereden. Ik neem aan dat daar nu ook onderzoek plaatsvindt... en dat andere automobilisten last hebben van files, of niet? Ja, dat uh, kun je zeker wel zo zeggen. Want het is ook het grootste probleem in deze ochtendspits. Want die A73 uh, richting Nijmegen, die blijft nog even dicht... tussen Malden en Nijmegen-Dukenburg voor dat technische onderzoek. Ja, de weg zou rond acht uur weer open moeten gaan. Maar goed, dat moeten we altijd nog maar even afwachten... of dat ook echt gaat gebeuren staat nu file tussen Haps en Malden, 8 kilometer. Nou, omrijden vanuit Venlo kan het beste via Eindhoven en Os. Ja, en dat kan over de A67, de A2 en de A50. De spot. Wijnand Zwaan, dankjewel. We gaan door naar de sportzomerbus. En op die sportzomerbus zit vanochtend Mark Robin Visser. Uh, Mark Robin, goedemorgen. Dat hadden wij Ach, gedacht. Wel. Ja, daar ben je wel. Gelukkig. Marco Robin Vissen. Ja, vanochtend ja, hoor, en een, een, een de hele dag door oh, in de sportzomer op Radio 1. Een uh, historische sportzomerbus. Ja, ik duik uh, vandaag in de geschiedenis, want wist jij bijvoorbeeld dat het vandaag precies 61 jaar geleden is dat het laatste schip met Molukkers aankwam in Nederland? Nee, dat wist ik niet. En uh, dat moment, dat wordt vandaag herdacht. Nee, nou ja, ik ook niet, maar ik heb het even opgezocht en ik ben erin gedoken. Uh, de, dat moment, dat wordt uh, vandaag herdacht en hiermee wordt ook eigenlijk een heel jaar... ...van herdenking afgesloten, 60 jaar Molukkers in Nederland. Het waren voornamelijk soldaten, hè, zoals je waarschijnlijk wel weet... ...van het Koninklijk Nederlands-Indische leger. De knil met hun familie, 12.500 in totaal. En eh, die kwamen dan in Nederland aan per schip. Dat duurde ongeveer een maand, die reis. En dan gingen ze eerst naar Amersfoort, naar een voormalig concentratiekamp daar. Daar werden ze medisch gekeurd. En daarna werden ze eh, op andere plekken in Nederland ondergebracht. Waaronder... ...in oude concentratiekampen zoals Westerbork en Kamp Vught. Nou, vandaag gaan betrokkenen met een autobus die reis opnieuw maken. En toen dacht ik, nou, ik heb ook een bus, ik heb een sportzomerbus... ...dus uh, waarom gaan wij daar niet uh, achteraan? Dus dat gaan we vandaag doen. We gaan vanochtend uh, beginnen in Amersfoort, in dat voormalige kamp dus. ...medisch werden gekeurd en daarna trekken we verder het land in. En dat allemaal in een jaar, wat ik ook nog wel even onder de aandacht wil brengen... ...waarin de regering de militairen wil decoreren die bij de gijzelingsactie bij de punten in 1977 waren betrokken. En ook het jaar waarin het Moluks Historisch Museum in Utrecht de deuren moet sluiten... ...omdat de subsidiekraam wordt dichtgedraaid. Kortom, de sportzomerbus rijdt achter de feiten aan, duits in de geschiedenis, in de verhalen van de Molukkers in Nederland. Straks om kwart voor tien meer. Tot straks. We horen van je Marco B. Visser vandaag dus op de Sportzomabus. Het is tien minuten voor acht u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Gaven we dat al even aan een belangrijke dag voor de eurolanden. Ministers van Financiën in de eurozone komen bij elkaar... om de eurotop van volgende week voor te bereiden. Griekenland heeft bijna een nieuwe regering... en de noodhulp aan Spanje krijgt vaste vorm... terwijl de Spanjaarden vandaag opnieuw een lening proberen te krijgen. We hebben nu contact met de hoofdeconom voor de eurozone van ING in Brussel... Peter van den Houten. Goedemorgen. Goedemorgen. Om maar even met Griekenland te beginnen... Um, nou, daar wordt naar verwachting vandaag een nieuwe regering beëdigd. We hebben eerder vanochtend onze correspondent gehoord. We gaan daar voortvarend te werk. Um, is dit waar de euro op zit te wachten? Tja, de. De regering is gevormd, als belangrijk. En het is een regering die aan het reddingsplan wil vasthouden, want daar was toch even twijfel over voor de verkiezingen. Maar wat die nieuwe regering nu al zegt, is dat zij dat reddingsplan toch wat wil versoepelen. De Grieken moeten normaal gezien tegen 2014 ongeveer 11,5 miljard nieuwe besparingen doorvoeren. En de Griekse regering wil nu vragen om dat door te schuiven of uit te stellen tot 2016. Dus men wil toch wat uh, meer soepelheid in het toepassen van dat besparingsplan. Ja, um, dat is op zich, kan ik mij voorstellen... we hebben heel veel reportages gehoord in het Radio 1 Journaal vanuit Griekenland... Um, ik kan me daar veel bij voorstellen dat de Grieken dat willen. Ze hebben het heel zwaar op dit moment. Ja, en het is ook zo dat de economie het natuurlijk... Uh, sinds een paar maanden nog veel slechter doet dan initieel verwacht. Dus nu bezuinigen zou waarschijnlijk de groei nog dieper raken... en nog meer werkloosheid veroorzaken. Maar... Uh, het is zo dat, dat Europa nu vooral gaat inzetten op die structurele hervormingen, want uh, de Grieken hebben al veel bezuinigd, uh, maar voorlopig hebben ze nog niet zoveel gedaan om die economie een nieuwe dynamiek te geven. En uh, Een Europese ambtenaar uh, gaf een mooi voorbeeld die zei dat het uh, nog altijd goedkoper is voor de Grieken om uh, Nederlandse tomaten per vliegtuig in te voeren dan tomaten vanuit Griekenland met een uh, vrachtwagen van de ene kant van het land naar de andere te brengen. En dat komt allemaal om... Dat bijvoorbeeld die transportvergunningen zo duur zijn in Griekenland. Dat, dat de economie wel ja een blok aan dat betekent een blok aan het been, waardoor die economie niet snel kan groeien. Dus, dus er moet echt op die, dat soort dingen moet er vooruit gaan komen. Dat wil Europa nu echt wel zien. Ja, en, en nog even over uh, meneer Van der Houten, over die versoepelingen uh, te spreken. Want dat gebeurt een beetje onder, onder aanvoering van de Franse president Hollande. Hè? Wat meer aandacht voor investeringen, uh, wat minder bezuinigen, meer hervormen. Zit dat erin? Tja, voor Griekenland uh, zal dat moeilijk anders kunnen. Want uh, op dit ogenblik uh, ja, doet die economie het zo slecht dat, uh, dat er voorlopig niet veel te bezuinigen valt. Dus daar gaat men wel enige soepelheid aan de dag moeten leggen. Het is ook zo dat op de top van volgende, van volgende week waarschijnlijk uh, men gaat uh, uh, een aantal projecten selecteren met Europese structuurfondsen om de Grieken toch de indruk te geven dat Europa ook die groei wil stimuleren. Uh, maar voor Europa als geheel, en als je dan kijkt naar de andere landen uh, waar men ook spreekt, vooral in Frankrijk dan, we moeten meer doen voor de groei, Ja, dan blijkt daar uiteindelijk toch niet zoveel ruimte te zijn, omdat uh, ja, die, die begrotingstekorten zijn nog altijd hoog. En, en je kan moeilijk uh, nieuwe groei gaan stimuleren door meer schulden te maken als precies de hoge schuldenberg het probleem is. Hmm. Meneer Van der Houten, we hebben al veel economen hier in de uitzending gehad... en die zeggen eigenlijk allemaal, ja, het is leuk allemaal, Griekenland... Eh, dat het daar nu wat beter gaat, eh, regeringstechnisch gezien dan. Uh, maar het is een sideshow. Het gaat eigenlijk vooral om Spanje en Italië op dit moment. Uh, bent u het daarmee eens? Ja, Spanje is, is, is misschien op dit ogenblik het, het uh, meest dringende probleem, omdat uh, vorige week uh, had, men al, had Europa al toegezegd van dat er 100 miljard kon uitgetrokken worden om het Spaanse banksysteem te ondersteunen. Nu, vandaag wordt het uh, een interessante dag voor Spanje, want vanmorgen gaan ze dus enerzijds uh, een nieuw schuldpapier veilen op vijf jaar, nee. uh, dus 2 miljard. Uh, Vanamiddag uh, zal Spanje ook de resultaten bekendmaken van de onafhankelijke audits. Dus men heeft twee ...consultingbureaus gevraagd om, om precies te gaan bepalen hoeveel die banken nodig hebben aan geld. En men verwacht dat dat 60 à 70 miljard zal zijn. En dan moet uh, Spanje eigenlijk vandaag uh, of vanavond die formele aanvraag doen om die 100 miljard die beloofd is, om, om die ook werkelijk te krijgen. En als een algehele bil van Spanje nodig is, is, is er dan genoeg geld? Ja, dat, dat is, een, dat is een, een, de cruciale vraag. En dat is precies wat uh, de Europese top en de minister van Financiën willen vermijden. Want, um, Daar mogen we het niet over hebben? Ja, maar we mogen het wel over hebben. Maar uh, het is zo dat Spanje... Uh, de regering zelf, dus de overheid heeft in de komende twee jaar ongeveer 250 miljard nodig om te herfinancieren. Tel daar die 100 miljard voor de banken bij. Je komt aan 350 miljard. En als men dat zou doen, ja, dan zou dat uh, noodfonds uh, ja, bijna uitgeput zijn onmiddellijk met, met alleen maar Spanje. En uh, dan kan je je voorstellen dat de financiële markten onmiddellijk gaan denken, ja, wat, wat nu, wat gaat er gebeuren als Italië hulp zou nodig hebben. En het zou best kunnen dat een hulpprogramma voor Spanje in feite speculatie gaat creëren tegen Italië, waardoor die Italiaanse rentes omhoog gaan en de problemen alleen nog maar groter worden. Dus, ja. dus men hoopt in feite van dat te kunnen vermijden. Maar, meneer Van der Houten, dan is het dus belangrijk dat u die eurotop daar duidelijkheid overkomt. Uh, komt dat er ook? Ja, ik denk dat het, de vergadering van vandaag uh, nog een beetje te vroeg is. Omdat het ja. nog in volle voorbereiding is voor die, Europese, voor die cruciale Europese top van volgende week. Maar er worden nu van de. Uh, er worden al wat ballonnetjes opgelaten in de laatste dagen. En, en waar men een beetje op, op uh, gokt, is dat uh, volgende week. Uh, als men erin slaagt om een, een, een soort van stappenplan. voor een verdere integratie van Europa. Dus als men zegt van kijk, we ja. moeten naar meer. Ja, we moeten inderdaad in de we moeten, we moeten duidelijk maken waar we in tien jaar willen staan. Uh, dat gaat natuurlijk weinig veranderen aan de situatie in Spanje vandaag. Ja. Maar het gaat de markten de indruk geven van kijk, het is menens met, uh, met de Europeanen om die, die muntunie stabiel te houden. En dan, en dat is heel belangrijk, kan de ECB... Uh, kan uh, dan proberen van de brand te blussen. Daar reken, men rekent in feite op dat de ECB zal moeten putten uit die mm. ja, goede voornemens van de eurotop. om vervolgens uh, alweer met renteverlagingen en meer liquiditeiten in de markt te komen. om, om die zwakkere ja. landen te ondersteunen. Nou, we kijken met grote belangstelling alweer naar die eurotop. Meneer Van der Houten, hartelijk dank. Goed, commentaar. uit NOS Radio en Journal Media Overzicht. De Britse krant The Guardian schrijft dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië de Syrische president Bashar al-Assad gratie willen bieden. Dan moet hij wel meewerken aan onderhandelingen over een machtsoverdracht in Syrië. Bronnen vertellen aan de krant dat het idee tijdens de G20 in Mexico werd geboren. Dan zouden Cameron en Obama van Poetin hebben begrepen dat hij Assad niet langer zou steunen. Metro schrijft dat malafide werkgevers de zorgtoeslag van werknemers... uit Midden- en Oost-Europa nogal eens in eigen zak steken. Doordat ze weinig van het Nederlandse zorgstelsel weten... zijn ze een makkelijke prooi voor malafide werkgevers. Zegt FNV-bestuurder Lex Makinje. Baas regelt collectief de zorgverzekering, laat werknemers tekenen... zodat die zorgtoeslag kan aanvragen en steekt die vervolgens in eigen zak. Volgens hem gebeurt het op redelijk grote schaal. VRT meldt dat de file-ellende het grootst is in België. Uit een onderzoek van een Amerikaanse dat de in in totaal 55 uur aan files kwijt waren. Het onderzoeksbureau baseert haar conclusies op snelheidsmetingen bij 100 miljoen voertuigen in 31 landen. Het gaat alleen om Europese en Noord-Amerikaanse landen. Nederland staat trouwens op de tweede plaats, gevolgd door Italië. Een website van Binnenlands Bestuur nog even. Daar staat dat de effecten van sloop in achterstandswijken positief zijn. De vrees dat de sociale problemen zich verplaatsen naar andere wijken blijkt niet reëel. Andere positieve uitkomst is de reactie van bewoners... die hun sloophuis noodgedwongen moesten verlaten. En in de Surinaamse media veel aandacht voor het noodweer van afgelopen nacht. Suriname werd getroffen door rukwinden, hevige regenval en aan zee metershoge hoge golven. De website Waterkant staat dat mensen bang zijn om hun woning uit te komen. En de Engelse prins William krijgt vandaag wel een heel groot verjaardagscadeau. Hij wordt 30. En dat gaat gepaard met een cadeau van zo'n 12 miljoen euro. Ja, dat is het bedrag dat hij erft van zijn overleden moeder Diane. Ondanks het grote bedrag zal het verjaardagsfeest... volgens Britse media bescheiden blijven.